Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel zijn zeker zeven mensen gewond geraakt... bij een verkeersongeluk. Twee auto's botsten rond kwart over één frontaal op elkaar. In een van de wagens raakten twee inzittenden bekneld. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. En het is ook niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Groot-Brittannië valt toch niet de ambassade van Ecuador in Londen binnen... In de ambassade zit Wikileaks voorman Julian Assange en Groot-Brittannië had gedreigd om daar te arresteren om hem mogelijk uit te leveren aan Zweden. Maar dat dreigement is nu ingetrokken, zegt de Venezolaanse president Correa. Hij zou door de Britse autoriteiten zijn geïnformeerd dat er geen plannen zijn om de ambassade binnen te gaan. Verscheidene Zuid-Amerikaanse landen hadden gezegd dat een inval onacceptabel is en ernstige gevolgen zou hebben.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 De directeur van ruimtevaartorganisatie NASA bracht zijn diepste medeleven over aan Armstrongs familie. En zei, zolang er geschiedenisboeken zijn, zal Neil Armstrong erin staan. En volgens collega-astronaut Buzz Eldrin zal de hele ruimtevaartwereld erg bedroefd zijn over dit nieuws. Neil Armstrong overleed afgelopen dag. Hij was 82 jaar. Het weer. Vooral in het westen buien bij 14 graden. Overdag verspreid over de dag buien, soms met onweer. En het wordt dan 18 graden. Dit was het NL journaal. Dit is Radio 1. BNN 47. Het lukt. Goedemorgen, het is drie minuten over vier en we beginnen even met de maanlanding. Want Neil Armstrong is overleden, 82 jaar is hij geworden en hij was in 1969 de eerste mens die voet zette op de maan. Uh, jij was daar, was je daar net bij, Gerarder, of was je net niet bij? Ik had hem net gemist. Net gemist, ja, hè? Nee, ja, ja. Daar was jij natuurlijk niet bij. Maar uh, kan jij je voorstellen hoe groot dat was toen er een man, en dat je dat, je dat allemaal live kon zien ook op de maan? Of op de televisie? Nee, ik kan me. Ik, want ik denk daar wel eens over na. En. Um, dat kan je je niet voorstellen, denk ik. Nee. Dat, ik bedoel, ik kijk gisteravond de Voice of Holland. Mm -hmm. super zo groot programma. was dat eigenlijk? Nee, Supergoed programma en lach. Ik vind dat echt heel leuk. Ja. En daar heb ik soms al. Als er zo'n hele leuke auditie tussen zit, denk ik al: oh, jee, wat. wat genieten. Nee. Maar kan je nagaan dat de wereld. soort collectief kijkt naar. Iets wat nog nooit gebeurd is, ja. wat nog nooit gelukt is, wat dan nu gedaan wordt, en waar je dan live soort bij kan zijn. Ja. Dat is toch niet. Dat, de maan, de ja, maan. Ik had er wel een beetje bij willen zijn ook. Ik om, ook wel. Ja, dat, je, dat, je, uh, dat lijkt me toch wel cool of zo. Uh, uh, dat je inderdaad samen naar die, naar die maanlanding zit te staren. En ja, en, uh, ja. Maar geloof jij het? Want er zijn ook mensen die zeggen van ja, joh, het was allemaal in de studio van NASA. Wonebos. Uh, <laughs> Nee, ik geloof het. Ook omdat ik het gewoon romantisch vind om ja? te geloven. Ja, ja ik, ik bedoel, ik heb ook wel zo mijn uh, conspiracy theories over dingen. Maar niet over dit. Nee? nee. Maar gewoon alleen maar omdat je het niet hier... Dat wil je hier gewoon niet over hebben eigenlijk. Nee, sommige dingen moeten romantisch zijn. Sommige dingen moeten groots blijven. Sommige dingen moeten uh, bijna niet te bevatten zijn. En dit is zo'n moment geweest. Ja. En uh, als je het... Uh... Uh, ik hoop maar dat je het niet vergelijkt met de Voice of Hope. Maar stel, je uh, zou het met iets anders moeten vergelijken... Wat je, wat je ooit gezien zou kunnen hebben. Wat zou dat dan zijn? Met, met de film Jurassic Park gewoon. <laughs> dat, was toch ook, dat was toch ook... Nee, ja. weet, dat is natuurlijk met niks te vergelijken. Nee, maar weet ik veel, een koninklijk huwelijk of zo? Nee, of, uh, joh. Nee? Nee, joh. Ik vind de, de jurk van Kate Middleton... vind ik nou niet echt op hetzelfde niveau staan... Ja. als de eerste maanlanding. Oké. Okay. Doet ze gewoon bij wel cool of zo? Ja. ja. Maar als jij de geschiedenis in mag, ja. wil je dan als een soort prins of een prinses die uh, een zunig zoentje geeft aan haar... Uh... Aan zijn, uh, aan zijn nieuwe vrouw de geschiedenis in? Nee, ja, dat Of veel... wil je als de man die ja. als eerste op de maan ging? <laughs> ja, ja, Come nee. on. Als je het zo brengt, uh, no. Sraina, dan weet ik het ook wel inderdaad. Ja, ik breng het ook op zo'n manier dat je bijna niet anders kan dan instemmen... met wat ik allemaal brabbel hier. <laughs> ik heb heel veel bellers, uh, dus dat is mooi. 0801121 Voor verhalen over de maanlanding heb je iets gezien. Uh, was je toevallig ook in, die, in dat ruimteschip of uh, weet ik veel? <laughs> heb, je, heb je het meegemaakt? Heb je er een mening over? Geloof je het niet? Dat kan ook. 0800-1121. Je hebt, je hebt heb je het gezien? Uh, wacht even, even je microfoon. André, je moet even de microfoon openzetten. Kijk, daar ga je. Ik, uh, ik was zes. Ik ben natuurlijk hoogbejaard... Ja. Oh, in vergelijking met jullie. Oh, dus heb... Tuurlijk, dus ik, ja. Uh, ik was dan zes, heb je het net en wel een beetje bij. We hadden in Suriname zo'n zwart-wit televisie. En mijn moeder die sleepte ons. En natuurlijk kom ik het onderwijzersgezin. En ja. dat, dat was deel van de opvoeding. Je, dit moeten jullie zien. Dit gaat je bijblijven je hele <laughs> leven. Ja, dat was ook wel zo. Maar het was wel een hele vaag, korrelig beeld. Ik ja. Yeah. Dat, dat, die die studiocameras waren in, uh, in, uh, waarschijnlijk <laughs> niet zo goed. Maar <laughs> het, was wel, het was wel interessant. Yeah. Maar. maar heb jij ergens als zesjarige jongen gedacht... Nou, ik vind het een beetje saai. <laughs> nou, ik vond het wel interessant, want ik zag die maan. En zie je daarboven? Daarboven is hier daar boven, daar boven Suriname. Hang ik daar. Krijg nou wat, kun je daar komen? <laughs> en, uh, en dan niet eens met elkaar KLM. Maar ik, wel ik vond ja. het wel interessant. Had je toen ook het idee van: oh, ik, ik kijk hier naar iets heel historisch? Ja, dat wel. Maar dat is ook omdat onze ouders dat erin randden. Die deden een beetje, die deed een beetje, een beetje ingewikkeld. Van, dit, is, dit is echt heel bijzonder. Ja, ja. Dit is heel bijzonder. <laughs> dit is oh, veel yes. bijzonderder dan de jurk van Kate Middleton. <laughs> ja, Toe, hoewel dat ook een mooie jurk was hoor, laat het gezegd ja. Ik ja. weet niet precies hoe dat gesprek nu ineens over Kate Middleton is uh, genoemd. Ja. jij kwam daarbij. Uh... Nee, jij kwam als eerste met het huwelijk. Een ja, koninklijke dat huwelijk. Waar. Dat is waar, dat is waar. Ik ga even naar, uh, naar Jasper. Jasper, goedemorgen. Wie wat? Oh, ben ik in de beurt? Ja, Jasper, je bent in de beurt hoor. Oh, lieve schatten! <laughs> oh, ik hou voor jullie allebei. Ik heb jullie alle buiten gelijk nu. Ja, nou ja, rijden, die, die speelt nu. Ik ben 60. Ja. En uh, ik heb uh, live uh, midden in de nacht. Kennen jullie Apollo Henky? Ja. Nou, die, die, uh, God hebben ze ziel, die is ook niet meer. Ja. Maar het was. Uh, ik was erbij. Maar toen was jij drie dus. Nee, je was, uh, nee, ik was uh, zes. Uh, zes jaar. Ja. Dus, uh, maar heb je, het dan, heb je het dan wel voor je gevoel bewust meegemaakt? Nou, niet bewust, maar gewoon echt gewoon uh, direct dus. Die, ja, maar dat is dan... Ja, dat, dat, dat, ja je hebt het meegemaakt direct. Maar, maar heb je er nog iets van meegekregen ook? Dat je, dacht, dat je later dacht van, oh ja, dan heb ik ja, toen nou, gezien. Ja, nou, je had het net over die conspiracy. Ja. Ja, dat is... Weet je, daar kan je ook, kan je ook uh, de hele nacht over wakker gaan liggen. Daar van, heb je, daar uh, is heb, het nou zo? Dat heb je wel een beetje, dat jij denkt van nou, het zou zomaar eens een keertje niet waar kunnen zijn. Dat ze gewoon voor die, voor die Russen gewoon lieten zien van uh, kijk, we zijn hier uh, in de studio van uh, Los Angeles en. Uh, ja. ja, dat kan en natuurlijk. Het vlaggetje, het vlaggetje wappert op een, een. en de belichting is een beetje raar. Ja, ja. Want dat waren, de ja. dat waren de verhalen hè, dat de, de, de vlag wappert, wat eigenlijk helemaal niet kan, uh, en, wat, tenminste dat zeggen ze dan, en, uh, uh, en, en er was, uh, je, je, je kon ook schaduwen zien ofzo, dat, dat kon ook niet, er waren een aantal dingen die eigenlijk niet zouden kunnen als je zou filmen Nee, opmaken. er waren van twee, van twee plekken was er een, een schaduw, en uh, ja, de zon is één, uh, één uh, lampje, ja. Dus, ja. Oh ja, dat kan dan niet inderdaad. Dat maar dat ja. Dus ja, nou maar geloof ja, jij het nou, uiteindelijk? Ja. Want ze kunnen natuurlijk ook lampen neer hebben gezet. Omdat het, het is misschien wel donker op de maan. Ik ben er ook nooit oh, geweest. Oh, heb dus. het even bijgelicht. Ja, ja ik bedoel, de hele wereld kijkt. Ja. Ja. Dat Bus Eldrin, die daar vanuit zijn toestel... even met een zit er zitten er stijnen oh, of zo. Met, met, met die California Sunrise. Dus even zo'n zo zo zo zilver scherm even ja. een beetje zo. Voor ja. de zon even een beetje kijken. dus ziet er beter uit. Ja, dat ze toch denken van... die Armstrong moet toch een beetje goed in beeld worden gebracht. Het is toch een historisch momentje. Maar toen konden ze al slow motion doen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou, het, het zou gefaked kunnen zijn allemaal. Ja, dat ja, kan natuurlijk ook, tuurlijk. Het, het, het, het, het is mogelijk, maar ik nou, weet, vooral in die tijd toen was, uh, hoe, hoe heet je, die Coppola, die was toen toch benaderd om een... Uh... Oh, die Francis, uh, hoe heet die, oh, die, ja. die, die, die, die, die uh, regisseur ja. is dat hè, die, uh, die Coppola. Die was ja. benaderd door de NASA, of dat niet? Ja, precies. Dat, oh. is dus de, dat is dus eigenlijk de, de conspiratie. Uh, oké, okay. ja, dat zou kunnen. Die cool, heeft ja. dus eigenlijk voor de nazi's gezorgd dat het een beetje leuk uitgelicht was. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> Had jij het idee, Jasper, dat jij toen naar iets historisch aan het kijken was, of uh, dacht nou, je toen je 6 was al? Ik of had nou? iets. Ik, ik heb iets meer met kerstjes Clay en uh, Mo, uh, wat is het? Die, die frasier uh, wedstrijd in 70. Ja, Mohammed Ali en zo. En, uh, en met Elvis in Hawaii in '72. Ja, dat, dat nieuwe optreden hè, van, uh, van. Ja, dat live, live, live Pia Sietel en zijn zeggen. Ja, maar. Ja, god, ja, weet je het. Wat denk je zelf? Ik vind het altijd leuk om even terug te kaarten. Ja. Wat denk je zelf? Is het echt? Iman, ik denk, ik, ik denk wel dat het echt is, ja. Maar misschien ja. ben ik te naïef, maar ik denk wel dat het, uh, dat het echt is. Dat ze gewoon ik heel. je op de ja. dark side of the moon? Nee. Dus de achterkant van de maan, hè? Die blijkt dus, er blijken dus heel geheimzinnige dingen te gebeuren. Ja? Wat, wat gebeurt er dan? Ja, dat is dus weer een conspiratie met. Uh, hoe heet die schastoken weer? Met die uh, Ubuntu? Niet Ubuntu, maar. Hè? Uh, we, we naderen 2012, uh, ja. 21 december. Ja? Oh, met, uh, met de Maya's. Ja, maar ik ben 20 december jarig. flink... Uh, flink ballen, dus. <laughs> Jij verjaart toch net voor het einde van de wereld. Nou ja, ik ga een leuk feestje maken. Nou, dat zou ik ook doen, ja. Nu kan het nog, hè. <laughs> ja, net een dag daarvoor, maar... Ja, Geloof jij het? En, en, en, en, en heb je een traantje gepinkt met dat Neil Armstrong dood is? Of? Nou, ik heb geen traantje... Wat ging er door je heen? Wat nou, dacht, kijk, Jan? Ja, nou, nou, ik dacht dus meteen van, hier moet ik even vannacht over praten. Dat is ook al een beetje mm -hmm. beroepsinformatie, Maar ja, toch, toch uh, want uh, ik zat op de bank en, uh, en, uh, en, en uh, mijn, uh, mijn vrouw die zei van, hey... Of die kreeg zo'n pushberichtje op de telefoon en die zei, hey, Neil Armstrong is overleden. En ik dacht toch van, oh shit, hè? En... Dat heb je natuurlijk niet zo heel verschrikkelijk vaak bij mensen. Maar ik dacht toch wel, ik dacht toch wel heel even van zo. Dat is wel even, dat is wel even, even echt nieuws of zo. Dat je, nou ja, wat, wat, wat volgens mij ook. We uh, hebben ook al gezegd dat het echt uh, een soort verlies voor de mensheid was. Nou, dat vind ik dan misschien netjes te groot. Want ja, als je 82 bent, dat is op zich een, een mooie leeftijd. En dood gaan we natuurlijk allemaal. Maar ik vond het wel heftig eigenlijk. Ik heb uh, zelfs uh, onze grote vriend. Hoe heet hij nou? Uh die in de ruimte is geweest en net terug is. Uh, André Kuipers. André Kuipers heb ik een speltje van gekregen... in de hand geschud bij Radio Lucas. Oh. <laughs> oh. Ja, ik heb ook een beetje vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Heeft. New Diamond wil ik bijna zeggen. Neil Armstrong, die heeft het toch ook gedaan. Het is een vorm van vrijwilligerswerk. Ja, nou ja, het zijn toch allemaal. Het zijn wel bijzondere mensen als je. Stel je voor dat iemand. Dat je in zo'n raket stapt en je moet gewoon even doodleuk 800.000 kilometer even vliegen. Ja. Ja, ik vind naar Italië rijden al ver. Nou, dan vliegt. Ja, oké. Nee. Nee, maar je gaat dan in de ruimte, dat ja. is dus wel even dus wat anders. Ja, de maan is wel wat anders dan het ganameer, dat vind ik maar ook. Maar dan <laughs> waarom is Sarayla weer weggevlucht uit de studio, nu, nu ik aan de lijn ben? Ja, om het is uh, na, na zoveel tijd, uh, ze heeft drie uur gehad, uh, hallo. Oh, uh, ze stapt in de, in de, in de witte <laughs> BMW en ze gaat weer over de A2 uh, in richting. De, in de bolide richting uh, Amsterdam hier hoor. Dus rugzak weer op de buik. In, uh, op, op naar de vriendje. Oppassen voor de portemonnee. ja. Yeah. Hey Jasper, ik, ga, ik, ik, ga even, ik heb nog veel meer belles, maar ik, ik vond het leuk dat je belde. Ik bellen. kan gewoon de hele nacht gewoon doorpraten. Ja, dus. dat, dat, dat geloof ik heel graag. Vreselijk is dat, hè, <laughs> van die mensen die dat, je aan de lijn krijgen. Dan geloof ik dat je, dat je eigenlijk nog aan, aan het praten bent, maar dat je eigenlijk niet meer weet waar het over ging. Nou, ik zie jou gewoon in het beeld, maar het is weer 30 seconden vroeger. Dus het is een heel raar gesprek, dit. Ik uh, zwaar nog even voor de webcam en dan uh, spreek ja, ik later ja, ja, ik zwaai ook op, uh, <laughs> Ja, maar Tot je niet. ziet me niet. Oh, nee. Tot later, hè, Jasper. Ik luister verder. You you hi. Hi. Oh, hi. Uh, dan gaan we naar Joke. Joke, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. morgen, Hallo. Hallo. Uh, nou, ik ben van 1952. Kijk. Dus ik kan het me ook heel goed herinneren. Uh, ja, het is wat ze zeggen... Um, dat je nog precies weet waar je was... Ja. toen je iets bijzonders meemaakte. Ja. Dat zeggen ze van de moord op Kennedy... of de moord op, op John Lennon. Maar ik weet hiervan nog exact waar ik was... met wie ik was... Uh, wat ik gezien heb, hoe ik het gezien heb... En uh, ja, dat, dat staat er nog zo bij, ja, dat uh, het iets gigantisch bijzonders was. En waar was je toen, je, toen ik, het allemaal was gebeurde? Toen, uh, ja, het werd s'nachts uitgezonden. Mm -hmm. uh, ik woon in Den Haag. Mijn ouders hadden toen een ergens in Wassenaar, op Duinruil. Ja. En daar gingen we elk weekend heen. Dus daar waren we toen ook. En uh, mijn moeder en ik stonden s'nachts op. Mijn vader sliep er dwars doorheen. <laughs> En die kon toch heel goed slapen, dus die heeft er niets van gemerkt. Maar mijn moeder en ik, die hebben echt met open mond... We hadden toen daar een heel klein zwart-wit tv'tje. Hebben we met open mond naar zitten kijken. Ja? En ja, wisten jullie, want jullie wisten dat het werd uitgezonden, was, daar ook vooraf, ja, absoluut. was er ook vooraf veel aandacht voor? De... Ja, heel veel, heel ja? veel. Want de kranten stonden er vol van, ik zou je vertellen, ik heb toen alles uitgeknipt wat daarover in de kranten kwam. Want ik vond het zo fascinerend, alles ingeplakt en dat plakboek heb ik nog. Ja? Ja. Het... Ja, dus het, het, ik heb het nooit weg kunnen doen. Kijk, die fascinatie is natuurlijk wel een beetje weg van die twee. Ja. Maar ik heb het uh, ja, met alle verhuizingen, is dat plakboek nog meegegaan. De ja. laatste verhuizing heb ik het ook weer in mijn handen gehad Dacht ik: oh ja, god, ja, <laughs> dat heb ik nog. En nu kun je het natuurlijk maar niet meer weg doen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar uh, ik, dat was dus eigenlijk het eerste, echte grote fascinerende... Wat ik, wat ik heb meegemaakt, wat ik me nog goed kan herinneren, zeg maar. Ja, ja. ja dat snap dat, ik wel. Het, het was, er waren in die tijd ook tentoonstellingen over. En ja, ik ging overal naartoe. Want, <laughs> ja, het was zoiets bijzonders in die tijd. Ja. Hè, je was nog niet veel gewend. En er gingen mensen ineens naar de maan. <laughs> Ja, dat was, je kon toen ook op zo'n tentoonstelling kon je van het astronautenvoedsel kopen. Oh ja? Want ze, ja, ze kregen in die tijd tegen een speciaal astronautenvoedsel mee. Dat gaat in deze tijd heel anders, wat ik begrepen heb. Maar toen waren het een soort gedroogde blokjes. Ja. Uh, en daar moesten ze dan water bij doen in een zakje en dat door elkaar schudden. En dat, moest dan, dat werd dan vloeibaar. Oh. En dat was dan hun maaltijd. Het verderrie. Nou, en die, ja. Ja. en die gedroogde blokjes, die kon je toen kopen ergens op een tentoonstelling. <laughs> dus dat heb ik gedaan. Die zitten ook in dat plakboekje. Ja. <laughs> die, die, die gebruik je nog wel eens voor als bouillonblokjes in de soep. Ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk nu wel helemaal poeder geworden. Maar ja, ja zo kan je dat voorstellen. Een bouillonblokje waar <laughs> dan water bij ging. En dat was hun maaltijd. Dat geinig zeg. Nou, ja, dat was... Ja, dat was allemaal zo fascinerend natuurlijk, in die tijd. Ja. Dat was allemaal nieuw en, en vreemd. Maar ja, wat de vorige bellen ook zeiden... er werden veel televisieuitzendingen ook aangeweid. En dat ging ook de hele nacht door. Inderdaad, met, met Henk Tellingen, Apollo Henkie. Ja. Ja, dat, en dat werd allemaal op zo'n manier gebracht dat je... Ja, je raakte daar echt door gefascineerd. Dat was zoiets bijzonders. En, en wat gebeurde dan? Want, want, want ik, ik ken natuurlijk uh, de, de, de woorden uh, is one small step for man, is one and one giant leap for mankind. Ja. En nou, ja. wat daar een beetje omheen zit, die minuut daaromheen, dat ken ik wel. Maar wat gebeurde dan zeg maar, een uur van tevoren op televisie? Gingen ze toen ook al een beetje voorbeschouwen en. Uh, en, en... Ja, absoluut. Ja? ja, dan hadden ze van die schaalmodellen, zeg maar, van de raketten. Ja. En dan lieten ze precies zien wat er gebeurde. Volgens mij hadden ze in die tijd, want dat was natuurlijk nog niet de tijd... net zoals nu de virtuele wereld, dat ze het allemaal zo kunnen laten zien. Yeah. Maar volgens mij hadden ze... staat er nog bij in de studio een model van die van die, die ze dan met touwtjes naar beneden lieten zakken. Ja. Yeah. Ik kan me vergissen, hoor, maar dat staat er een beetje bij. Op een beetje zo'n zo simplistische manier... lieten ze ons dan zien, zeg maar, wat er stond te gebeuren op die maan. Ja. Yeah. <laughs> want daar kon je dus allemaal niks van zien. Nee, nee. Maar want... je zag op een gegeven moment toen die landen, mm -hmm. en toen hadden ze op de camera's aanstaan, dan zag je een beetje dat maanzand opwaaien, zeg ja. maar. Nou ja, en toen duurde het nog, weet ik het, voor mijn gevoel uren voordat ze uiteindelijk uitstapte. Tenminste, de eerste en later de tweede. Ja, dus ja want eigenlijk. Dat wat... zag je niet zo heel veel. Nee, maar... precies, want dat wilde ik vragen. Want de, de camera's werden dus pas echt op het allerlaatste moment aangezet. Gewoon ja, uh, toen, ja, toen, ja, toen, toen, ja. toen dat ding er al stond, eigenlijk, op de maan. Ja, ja, in feite wel. Huh. Ja. En nou ja, zo zag je hem dus ook weggaan, zeg maar. Tenminste, ja, je zag niks weggaan, maar je zag dat die opsteeg door dat zand wat opspoot. Ja, en toen was het gewoon weg, toen zag je niks meer. Oh, ja. En op een gegeven moment toen die wat hoger was, toen werd er weer vanuit de capsule, die dus al die tijd rondom de maan had gecirkeld want daar bleef de derde in achter. Ja, ja. Toen zag je hem dus aankomen, die maanlander. Oh ja, dus de, dat, dat de, was ooit een schitterend gezien. Ja, dat is ook wel tof inderdaad, ja, dat je dat al ja. weer ziet hè. Dat je hoe ja. ze. Uh, ja. Ja. Dat was zo apart. En ja, dat ze aan elkaar konden koppelen. Ja, dat was natuurlijk in die tijd veel spannender dan tegenwoordig. Ja, nou, we zaten laatst natuurlijk allemaal te kijken naar André Kuipers. Uh, ook in de vroege ochtend ja. uh, op zondag uh, hoe hij ja, dan uh, ja. zou landen. Ik vond dat al wel spannend, maar ja, goed. Daarvan weet je dat het goed gaat komen, eigenlijk. Hè? Ja, en dat is nu ook al zo vaak geoefend en zo, hè? Dus daar zijn ze zo geroutineerd in. Ja. Maar ja, je moet nagaan, toen in die tijd was alles voor het eerst. Ja. ja. ja dus ja, ik hoor dat ze tegenwoordig testen ze het uit onder water, hè? Al die. Uh... Al die gewichtloze dingen en zo. Maar ja, dat was in die tijd. Natuurlijk konden ze dat dus op weinige plekken echt goed oefenen. Eigenlijk waren het wel ja. ja, echt de pioniers, hè, die mannen die, die Nieuw Armstrong Absoluut. die dan die, die deed ja. maar wat eigenlijk. En die kijk uh, met uh, de vingers gekruist hopen dat het goed gaat eigenlijk. Ja, weet je wel, <laughs> denk ja. ik. Nou ja. Ja, ja. ja, je kan je nagaan dat wij dan dus echt naar buiten gingen, naar de maan. En dat je tegen elkaar zei, nou, daar staat dus een raket en daar rijdt een wagentje. Want ze hadden dus ook een maanwagentje, hè, waar ze de maan over gingen rijden. Ja, maar dat is pas later hè, geweest weer. Dat is pas, want ik heb net ja. even gezocht... De, de, de, de, de, Was dat niet bij de eerste terug? Mocht? Nee, ja, de, volgens mij de achtste man op de maan is ook de, is de eerste man geweest die uh, met een wagentje heeft gereden. Oh, ja, oké, okay. dat ja. weet ik dan niet meer zeker. Ja, maar die werden natuurlijk ook weer uitgezonden natuurlijk, hè, neem ik aan, de, ja, de tweede ja, maanlanding. Ja, ja, ja. Nou ja, dan was het bij hen alleen dat ze de stenen hebben verzameld, zeg maar. Dat kon je ook goed zien. Ja. En er werden dan foto's gemaakt, want ze hadden die helmen dan op hè, tegen de zon. Mm -hmm. En dan kon je dus niet door die helmen heen kijken. Dan hadden ze foto's gemaakt dat je dan in die helm... Ook weer wat dag weer kaart. Oh ja, ja, zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan precies. kon je of die maan dan zien. Of de ander. Of, ja, het waren allemaal zulke prachtige foto's Dat je voor het eerst. ...daar vandaan de aarde zag. Dat was ook al zo fascineerd. Ja, wel leuk, hè? Want dat, dat, dat heb ik, dat, ik zo... ook nooit eerder gezien. Nee, wel leuk dat het zo'n historisch moment was... ...en dat je weet dat het een historisch moment was... ...en dat het ook later een historisch moment blijkt te zijn. Zo. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja ja, ja, ja. Ja, dan dacht ik, nou, dat, dat moet ik even laten weten. Want dat, ik heb naar het vorige gedeelte van vanavond... ...heb ik ook met enorm veel plezier geluisterd... ...maar toen ik hoorde waar het over ging, nu bij jou... ...dan dacht ik, nou, dat moet ik ook even... Ja, nou, is... Even, even laten weten. Goed om te weten, want ik lach er ook een beetje wakker van, van Neil Armstrong. Ja, toch, ja, toch een bijzondere, ja. bijzondere man. Dus dat hebben we dan mooi, ja, even, mooi even afgetikt. Nou, Dankjewel, Joker, voor het bellen. Het moment. Ja. Goed gedaan, hoor. Doe. En dat gaat, mag nog. Van hetzelfde dag, slaap lekker samen. Dankjewel, straks. dag. Uh, even kijken, hoor. Uh, Aat, ik kom zo bij We gaan eerst naar uh, Jelle. Jelle, goeiemorgen. Hoi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Was jij, heb je het gezien, live? Ik was 16, ik was ja. dus ik heb het heel bewust gezien. En uh, het staat mij bij dat, maar het kan zijn dat dat, uh, er was iets van televisie, een blad televisie, en die had dat altijd grappige foto's met grappige teksten. En dat Neil Armstrong gezegd zou hebben, it's Monday today and this must be the moon. <laughs> dat zou hij gezegd hebben volgens de gids, volgens de televisiegids. De, die, het staat erbij dat dat hem in de mond gelegd werd. <laughs> maar het kan satirisch dus bedoeld zijn. Ja, ja, ja precies. En, en, en, de, uh, en vond je het interessant om naar te kijken toen het ja, allemaal live gebeurde? Ja, dat was fantastisch. Ja? En geen haar op mijn hoofd heeft erover gedacht dat dit fake zou zijn. Nee, nooit? Nog later, nooit? Oh. Heb ik een tientallen jaar later werd dat gezegd en toen dacht ik... Ach, wat een onzin. Ik denk dat de journalistiek, als het zo zou zijn geweest... Daar was het veel eerder uitgekomen. Ja. Dan had men er een schandaal van gemaakt. Ja, ja, ja dat was volgens mij uh, echt hoor. Want, want er zijn zeg maar uh, mensen die zeggen: Van. Uh, de, de, het is allemaal in een studio opgenomen. en uh, Alleen maar om, uh, zodat de, de, de, de, de nou, Nixon denk, bijvoorbeeld, hè, de president, die wilde dan de Russen voor zijn. En dat was dan de reden dat ze het dan eventueel in een studio zouden hebben opgenomen. Nou, ik denk dat de journalistiek wel zo scherp is dat ze dat ontzenuurd zouden hebben. Mocht het fake zijn geweest, dan had men er een schandaal van gemaakt. Ja, en dan was het eigenlijk al wel eerder echt uitgekomen. Natuurlijk, dan, ja. het was veel eerder uitgekomen. Nou ja, er zijn natuurlijk... Uh, ik bedoel, ik, ik werk gelukkig bij de radio, maar uh, de, ik, ik kom ook wel eens op mijn tv-set... en als je dat wil doen, ja, daar werken gewoon heel veel mensen aan mee. En ik kan me voorstellen ja. dat als je een tv uitzending maakt rondom de maanlanding... dat daar ook wel veel mensen aan meewerken. Dus dat, dat moet lekker, dat kan niet anders. Ik heb 24 jaar bij tv gewerkt... En, ja. Ik, ik kwam mensen tegen die zouden zich echt niet laten belazen, hoor. Nee, nee. Nee, precies. Die, die weten wel hoe, de, hoe het beeld werkt en zo. En, ja, uh, ja, ja uh, natuurlijk. Je weet wat er mogelijk is. Je weet dat het zou kunnen... Maar, omdat daar als zo'n ploeg mensen dat weten... Dat zou uitlekken. Altijd. Ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, nee. Ja, ik, uh, ik, ik denk ook dat het echt is hoor. Ik heb het niet gezien, maar ik baal er wel een beetje van. Want ik vind, ik vind wel. Ik, kijk, kijk, ik heb de YouTube-filmpjes inmiddels al gezien en op televisie. En, uh, en uh, dan, dan kijk je terug en zo. Maar dat is toch niet hetzelfde. Want het uh, is toch een altijd, beetje. Ja. Er zijn altijd mensen die maken overal een uh, verdacht iets van maken. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja. Er zijn altijd mensen die houden van complottheorieën natuurlijk. Hè? Ja, precies. Uh, uh, uh, uh. Nou, dankjewel Jelle voor je verhaal. Oké. Okay. En uh, nog een Hoi. fijne nacht hè. Tot ziens. Hetzelfde. Uh, gaan we naar Aad. Aad, goeiemorgen. Hallo. Hé, hey, gozer. Uh, ik vermoed dat jij, uh, dat jij het leeftijd technisch gezien wel mee hebt gemaakt, hè? De maanlanding. hey tukker. Ja. Hey, je bent er voor jou, hè? Hey. Even, even inhaken op het vorige gesprek met die uitzending. Ja. Ik ben een hetero, hoor. Ja. Dat heb ik geen zin bestaan. Ja, ik moet er een beetje over lachen eigenlijk. ik yeah. hey, mag hey, een Hele korte anekdote vertellen Ja, vertel maar. Nou, ik heb verschillende familieleden, die waren kastelein. Ja. En ze zaten, nou dat is ook veertig jaar geleden. En ze hadden we het ook over dat soort zaken, weet je wel. Welke zaken? Over, nou over hongervolie. Oh. En toen zei ik, uh, ja, ik ken nog een veertje van die En toen zei een van mijn familieleden, die neef, die, die kastelein was. Hij zei, Aad, wat een tongertje. Dat had ik nog nooit eerder gehoord. En toen slik ik gewoon mijn biertje nog. <laughs> hey, maar Aad, ja. over, de, over de maanlanding, hè. Heb, jij, uh, ja, uh, heb jij het gezien? Zat jij voor de televisie? Uiteraard. Ja. En, uh, en hoe was het? Uh, had jij toen het idee van, nou, wat ik nu zie, dat is toch wel zo ontzettend bijzonder? Uiteraard. En normaal, de eerdere de, de, de, de mensen die dat, uh, in de uitzending waren, die hadden het er ook over. Je kwam, kwam er voor je wet uit. Ja. En dan ging je kijken, net zo goed als met de bokswedstrijden uh, uh, van Noemert Ali. De Kastjes 2 heette die uh, daarvoor, weet je wel. Ja. Nou, dan ging je gewoon je bed vooruit. En dat was gewoon spectaculair. We waren gewoon... De, uh, sterker uh, nog, uh, ja? we hebben een, uh, m, m, m, m, <coughs> mijn zoon uit bed gehaald. Om die, die moest ook kijken eigenlijk, van je. Ja. <laughs> je dacht van, ja, ja, Di, van rondom, dit, dit, dit is zo belangrijk, dit kan niet, dit, dit, het kan niet zijn dat je dit niet gezien hebt live. Nou, dat was zo belangrijk dat ik... Ik had toen, mijn dochter nog niet. Mm -hmm. Maar mijn zoon, die, die hebben we bed gehaald en, en, om te kijken. En ja, dat is toch iets historisch. Ja. En had jij het idee van... Uh, want dat wordt gezegd, hè, dat het wel eens nep zou kunnen zijn. Denk jij dat het uh, echt is, de maanlanding? Ik denk dat het echt is. Maar mm -hmm. inderdaad, er zijn... Vele... Uh, dat uh, moet ergens hebben geweest. Mm -hmm. Dat dat mogelijk ook nep kan wegen. Ja. Yeah. Ik weet het niet. Ik ken ik, ik, ik, ik er geen antwoord op, geven. Ik ben geen wetenschapper. Ja. Yeah. En ik ben wel geneigd om te geloven dat het echt gebeurd is. En ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ik bedoel, ik, ik weet het ook niet. Dat wel mag je natuurlijk. Er wordt gezegd, bijvoorbeeld, een van de theorieën, ik gooi maar even eentje op. Er wordt gezegd dat, dat Nixon, hè, die toen president was, dat hij eigenlijk een deal heeft gesloten met Hollywood, de, de, de, ah, ja. de filmbeeld. En die heeft gezegd van nou, jullie, jullie helpen ons met de maanlanding, jullie gaan dat voor ons uh, in scène zetten. En dan mag jij, al, jullie als Hollywood, mogen een president leveren. En dat werd dan Ronald Reagan uh, uiteindelijk. Dat is wel een kunie. Ja, Het ja. zou kunnen, inderdaad. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Nou, het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Dat is een beetje het hele punt. Er zitten het het theorie in. En mensen die staven dat. Omdat er schaduw was. En de vlag die. die, die, die, die waarde niet. die, die waarde wel op. Ja. Ja. Dus ja. Er is. Eh, bij mij weet hij. geen wind op de maan. Dus hoe kun je die vlag dan. Eh, bewegen? Ja. Maar goed. Ik, ik weet het niet. Dat ja, Toen met Rusland waren er dus. Eh, ja, strijden wie de grootste uh, uh, heerser was over de, over de wereld. Mm -hmm. En ja, de Russen had de eerste spoedning gelanceerd. Eerst met een hond, geloof ik, of een aap, dat weet ik niet meer. Ja, ja een aap. A, a, a, volgens mij was het een aap, inderdaad. Ja. Nou, of een hond, dat weet ik niet ja. meer. Maar ja, dat was gewoon een machtsstrijd tussen die twee uh, ja. wereldwachten. Ja. En uh, Amerika, die wilde dus, uh, ja, kost wat kost, die wilde ze dus uh, revergeren en ja... De boventoon vermoeien. En we hebben ze dat uh, ja, bereikt en mogelijk in scène gezet. Ja. Ik weet het niet. Ja. Nou ja, ze zijn er uiteindelijk natuurlijk tien keer geweest, geloof ik. Of elf keer. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat ze tien keer, elf keer uh, die maanlanding in scène zetten. Want dat lijkt me nog wel een klus. Dan, uh, dan maak je geen aflevering, dan maak je een hele serie. En, uh, en nu hebben ze ook een zondag gekeurd naar Mars. Ja, ja. ja. Dat heb ik ook gezien op televisie. Ja. Dus ik heb er allemaal vertrouwen in. Ja, ik ook, ik ook. Ik ook wel. Ik ook wel. Hé, hey, Ata, dankjewel hey. voor het bellen weer, hè. Hey, Pekker. <laughs> Ik spreek Wekker, je later. Ik kan <laughs> Ja, dat zeker heet het. Ik spreek je later en dank je wel, Tot later. Hoi, hoi, hey, hey. uh, Gaan we naar uh, Ari? Ari, goedemorgen. En trouwens, als andere mensen ook willen bellen en hun verhaal willen delen over uh, de maanlanding en Neil Armstrong en of je het gelooft of niet en uh, wat je ervan vond toen je ernaar keek, 0801121. En Ari belde ook. Goedemorgen, Ari. Nou, of je twijfelt of niet, ja? <tus> er zijn een aantal natuurkundige wetten natuurlijk. Zoals? <laughs> nou ja, het, punt, punt 1 is het 43 jaar geleden hebben we ook zelf bedacht. Mm -hmm. Maar in ieder geval, als het zo zou zijn, waarom, waarom reizen we er nu niet heen en weer? En waarom is het dan niet veel verbeterd? Ja, ja dat, is, dat is een beetje raar, want uh, ze zijn toen in 1969 voor het eerst gegaan. En volgens mij ergens, uh, nou, begin jaren 70 voor het laatst. En daarna nooit meer. Dat is wel een beetje typisch. Nee, nee. Nou, en wat ook typisch, uh, wat ook typisch is... je toen ik hoorde er stil. stil Nou goed, maakt niet uit. Uh, oh, zit je op de maan? Nee, ja, nee, nee. Praat lekker verder. Wij, wij, wij, wij horen jou wel goed. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. Dat is een beetje gek. Ja. Maar ik, ik, wat ik toen zag, er waren, er waren jaren ervoor dat je een kinderserie professor Plano. Ja. Uh, ik heb een boek gelezen, Modus de Man van de Mana. Ik dacht dat ik dat het boek was ja. en dat ik die kinderserie zag. Hm. Maar... Als een voertuig, of, of laat ik maar noemen dat zo'n ruimtevaartuig, won op de maan, dan is die ook overgeleverd aan de wetten, wetten die er zijn. Het is temperatuur. Nou, die temperatuur die kunnen ze nooit overbruggen. Volgens mij zijn vijf minuten. Alle apparatuur gaat verslachten, we kunnen ze niet voorbereiden. Nou, dan heb je, er is geen lucht, er loopt in een ruimtepak. Dan volgens mij moet het ruimtepak als een ballon uit elkaar knappen. Uh, als wij in, op onze aardbol, zeg maar, 500 meter naar beneden gaan, dan wordt een duikboot in elkaar gedrukt ja. en gaan ze maar door. Maar, maar, maar dat, zou, dat zou betekenen uh, dat, dat, dat, sowieso, uh, dat je sowieso niet naar de ruimte kan. Want, uh, uh, dat is nou, dan... ze gaan toch ook niet ver. Ze gaan even buiten de damkring. Ja. Met, met, met een halperrie. En dan, dan vliegen ze weer terug. Ja. Maar als je op die maan zit en je stijgt op met een dingetje met een paar uh, raketjes en je koppelt weer aan. Nou, ik, uh, ik weet het niet technisch. Hmm. Dus jij denkt, dat, jij denkt dat het gewoon uh, praktisch gezien, bijvoorbeeld door de temperatuur, die je, die, volgens mij is die het, uh, vanaf een gaatje of 40 of zo, denk ik op de maan. Denk ik ook, ik weet ja. het niet, weet niet zo goed, maar de, de, de, dat het gewoon praktisch gezien onmogelijk is om naar de maan toe te gaan. Ja, je, je kan ook, als je een gaatje boort, en je moet bijvoorbeeld in een, een roestverstaal uh, plaat moet je boren, mm -hmm. heb je nou een aparte boor nodig? Ja. Uh, snap je dat of niet? Ja, ja dat begrijp ik, ja. En een, een houtbouw die, die die smelt in elkaar of uh, die, die zwabbert weg. Ja. Yeah. En dat, dat is techniek. Ja. Word je wat word je stil? Ja, ik maar ik, ik, ik zit nu even na te denken van wat, wat, uh, dat, dat, dat het techniek is. Maar wat, wat, wat heeft dat dan met de maanlanding te maken? Gaat maar. Nou, op... Alles. Er zijn er al techniek. Ja. Yeah. En natuur. Ja. Yeah. Maar t, t, toch denk ik wel. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, Ari je. want euh, ik, ik ik kan me voorstellen dat ze ook toen in 1969 dachten, weet je wat, de maan is ook weer niet zo verschrikkelijk ver weg. Laten we gewoon een machine bouwen die we daar naartoe uh, knallen. En dan stijgt die op. En dan een paar dagen later komt die aan bij de maan. En dan zetten we dan gewoon een ding op de maan neer. Ik, nou, wat ik ja, waarom niet, wat denk je dan? Teken, <laughs> een voorbeeld. Volgens van die mevrouw. Ik heb uh, een klontje en dan heb ik... Uh heb ik een, een, een zakje met water en dan doe ik een grondje erin. Als je het zakje open doet, vliegt het water weg. Ja. Je kan, je kan, je kan een aaneenschakeling van, van twijfels neerzetten. Ja. En, en ik ben helemaal niet ongelukkig. Ik, ik vond het leuk. <laughs> je vond het leuk om naar te kijken. <laughs> Kom. Hallo. Hallo. Ja, ah, daar was je weer. Oh, nee. Hey Ari. Nee. Nou, Ari was ineens weg. Nou, bel nog even terug, Ari, zometeen. meteen. Dat was, dat was wel heel bijzonder. Uh, Inge, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Hallo, hey. we hebben Arie, ik hoop dat hij nog even terug zo. Uh, die zegt dat kan niet. Wat denk jij? Uh, ik denk dus dat het wel kan. Ja. Um, er zijn ook uh, monsters meegenomen, maangesteen. Uh, er gaat spreekt iemand tussendoor. Oh, uh, nee. ja, serieus? Ja, nou, ik hoor andere gesprekken op de achtergrond. Ik oh, mezelf goed. terug. Ja, ik denk dat je jezelf terug luistert. We hebben een beetje een ja. probleem met die, die telefoonlijn. Uh, uh, dus ik denk dat dat het is. Ja. Praat verder. <laughs> dat is, nou, goed. Het uh, is lastig taal toch? Ja, uh, zo, Weet je wat, we bellen anders. Uh, blijf even hangen. Dan draai ik ons dus even een plaatje. kan ik even een glasje water. En dan bellen we je even terug. Dat helpt vaak wel. Vind je dat goed? Oké, okay, doe maar. Blijf even hangen, Inge. Ja hoor. Oké. Okay. Uh, wil je er zelf wat over vertellen? We gaan heel even kijken of we die telefoonlijn een beetje kunnen fixen. Uh, doe dat dan door te bellen. 0800-1121. The surface appears to be very, very fine green as you get close to it. It's almost like a powder. It's very fine. I'm going to step out the lamina. It's one small step for man, one giant leap for man. Matt Damon in the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly, twenty-one, checkers, and chess. Yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Let's One het mooiste liedje van R.E.M. tenminste als je het mij vraagt. En uh, het is van R.E.M. Man on the Moon gaat natuurlijk niet echt over Neil Armstrong. Het gaat over Andy Kaufman. is een acteur van, uh, van vroeger, maar wel een beetje ook. Want uh, uh, die, uh, die uh, ja, die, die, die Andy Kaufman, die, uh, ja, die, hoe noem je dat? Die nam nou, mensen ook wel eens in de maling, eh, flink ook. Want er werd een beetje gesuggereerd dat het natuurlijk de maanlanding ook, uh, ook een soort van in de maling werd genomen, dat je daardoor in de maling werd genomen. Omdat dat allemaal fake was. Uh, daarvoor hadden we Ari... Die viel ineens weg en daarvoor hadden we Inge. En uh, die hoorde zichzelf terug, dus we gingen heel even sleutelen aan de telefoon. En nu kunnen we ze allebei niet meer bereiken. Dus uh, ik weet niet helemaal waar het mis is. Gaan. Misschien kunnen we ze straks nog uh, spreken. Ik hoop dat ze nog terugbellen. Bert, goedemorgen. Hallo uh. Hallo. hallo uh. Uh, jij, heb je het gezien, de Maanlanding uh, met Neil Armstrong? Nou, dat was een beetje dat was een beetje voor mijn tijd, ja. maar. Uh... Ja, dat vind ik wel fascinerend, heel die tijd. Sowieso, heel die, uh, heel die 60's en begin van de 70s. Dat was yeah. een super tijd, denk ik. Ja, dat, dat, nou, ja, dat ik denk ben ik een ook, beetje, ja. Ik ben van 53 zelf, maar mm -hmm. uh, als je denk ik rond die tijd jong bent geweest, dat was uh, volgens mij... Uh, Hartstikke positief allemaal, maar sowieso, de heel die maanlanding paste gewoon bij dat tijdbeeld. Ja, omdat natuurlijk uh, het, mo het moest allemaal positief en, uh, en niks. had ook gezegd van ja, we willen graag, uh, het moet mogelijk zijn om binnen nu en zoveel jaar uh, iemand op de maan te zetten. En dat lukte dan ook en zo. Dat, is wel dat, dat gevoel, ik kan me dat gevoel wel goed voorstellen van die periode. Ja, joh, elke, elke derde song die ging over die, die maanlanding en uh, heel die slow power en zo, dat, dan, ja, dat was natuurlijk... Maar uh, ik weet niet of je wel eens op Cape Canaveral bent geweest uh, in Florida. Maar als je daar in dat museum bent, dan zie je eigenlijk gewoon al die oude shit die daar staat. Yeah. Dan, dan, dan is het best fascinerende eigenlijk als ze dat toen al hadden gedaan, in 1969. Toen diepte mensen nog met tipperschines. Yeah. Ja, ja. ja de, de, maar, maar die, die rakettechnologie, die heeft zich uh, ja, sindsdien eigenlijk nauwelijks ontwikkeld. Net als straalmotoren. Dat is nog steeds hetzelfde principe. Dat, uh, Zoals een oude 747, dat, ja. uh, dat is nog steeds diezelfde parol, alleen uh, ja, allemaal efficiënter. Je ja. Ah, ja, ja, uh, hebt er een beetje verstand van, van, van, van, van uh, ruimtevaarttechniek en uh, luchtvaarttechniek? Hm. Ja, nou, niet zozeer van ruimtevaart, maar uh, ik ben zelf uh, piloot. Okay. En, uh, dat zijn wel parallellen. Dus ja. al die met die theorieën te, van ja, dat kan niet technisch, dat is onzin. Maar het komt gewoon destijds ook goed. Hm. Maar tegen een heel hoog risico. Tegenwoordig worden dat soort risico's niet meer aangegaan. Want uh, er staat te veel op het spel. Natuurlijk. Ja. Daarom, tegenwoordig worden heel veel uh, missies opgeblazen. Omdat er uh, wind uh, uh, uh, drie knoopjes uh, te veel is. En uh, toen moest het gewoon. Dus ja. uh, ze hebben gegokt en gewonnen. <laughs> ja, want dat is eigenlijk wel knap van zo'n uh, Neil Armstrong dan. Dat hij eigenlijk, uh, ja, die, die werd gewoon een beetje het onbestemde ingeschoten. Die ging maar gewoon. En, en die wist natuurlijk ook niet helemaal wat er zou gaan gebeuren. Want ja, hij was de eerste. Ja, nou, die gasten die waren uh, natuurlijk uh, avonturiers. Uh, ja. ik, uh, ik weet nog dat, u, nou, dat museum. Ze verdienen destijds nog iets van 6.000 dollar. Dat was toen heel veel geld. Maar mm -hmm. ja, nog steeds weegt dat niet op tegen de risico's die een man. Maar nee. die, die, die gasten die, die waren gewoon prettig gestoord, zeg maar. <laughs> ja, dat zou het zijn. Stel, jij, jij had geleefd in 1969 en dan paar jij daarvoor ook al. En ze hadden gevraagd van Bert, moet je luisteren. We, we willen naar de maan en we willen graag dat jij, uh, jij mag proberen. Zou je het dan gedaan hebben, denk je? In die tijd, hè? Ja, ja, ja nou, ik, ik denk het niet. Nee? Um, ja, ik heb nou ook een happy family, weet je. En ik denk, maar goed, als je niks te vries hebt. Ja. Maar goed, nou, al die jongens, die hadden ook wel gewoon families. Maar ik denk niet uh, dat ik de juiste persoon daarvoor ben. <laughs> jij wel dan? Zou je dat doen? Uh, nee, en, en, nee, ik denk het niet. En, maar, maar ik heb ook naar nou die verhalen van André Kuipers geluisterd nu. En, uh, want ik dacht ook altijd van, joh, de, de ruimte in, het lijkt me fantastisch. Maar uh, ik, ik, uh, ik laat het even iemand anders doen. Maar ja, als je die verhalen ja. ook luistert. Hij, hij zegt ook van, je kunt verslaafd raken aan dat gewichtloos zijn. En ja, dat is toch wel, het, het is wel echt verschrikkelijk bijzonder natuurlijk om dat mee te mogen maken. Ja, maar kijk, denk ik denk dat het ook heel stoer is om Formule 1 te rijden. Dat moet ook een kick zijn, nou ja, om te vliegen. Dat, dat, dat, uh, ik ben opnieuw op weg naar mijn werk. Dat is elke keer weer fun, weet je wel, die snelheid. Maar er uh, zijn ook uh, minder gevaarlijke uh, verslavingen denk ik. Uh... <laughs> ja. ja want, uh, heb jij, uh, want je, je, je, ben, je bent piloot geworden, heb jij ooit, ooit de, de drang gehad... om, uh, om te kijken van of je de ruimte in kan gaan, of is dat echt nooit niet opgekomen? Nou, ik, ik, ik heb er meters boeken over, over verslonden, maar uh, ja ik, uh, als jij astronaut wilt worden dan, uh, dan uh, de meeste mensen zijn dan testpiloten bij de Marine of bij de, bij de luchtmacht. En uh, uh, ik ben 1,95 meter ja. en dan ben je al te lang voor een F16. Oh, ja. en, en, en dat is eigenlijk het standaard profiel om uh, astronaut te worden. Okay. Goed, uh, uh, je hebt ook onderzoekers zoals André Kuipers inderdaad. Ja. Uh, uh, maar ik, ik krijg dat meer dan vanuit de vliegerij. Dan, ja. daar, daar kom je bijna aan, en niet tussen. Dat nee. Is echt, hè? En, nee, maar dan moet je echt. Ik zo... sowieso voor. sorry? Ja, dan moet alles kloppen eigenlijk. Aan je, aan je, aan je, aan je bouw, ook natuurlijk. Hè? De, niet, niet alleen je, je geestelijke gesteldheid, maar ook je fysieke gesteldheid, waar je gewoon niet zo verschrikkelijk wel aan kunt doen hoe lang je bent en, uh, en of je wel of geen bril hebt. Alles moet kloppen. Ja, precies. Nou, maar goed, je kunt ook als onderzoeker daar, daar, daarheen natuurlijk, hè. Dat, dat, die kans is denk ik groter, om, uh, als, als, uh, in plaats van als uh, vliegenier daarheen te, te komen. Ja. Maar het volgende dat we nu gaan krijgen, is heel dat moederlanding uh, gedoe. Dat is misschien over twintig jaar, ja. dat ze daar echt bemand heen gaan. Maar daar moeten ook een paar uh, uh, nou, prettige stoorden heen natuurlijk. Ja. En dat... Maar dat, dan ben je een paar maanden onderweg. Dat is wel een different koek. Ja, volgens mij is het, is het een maandje of zes vliegen, geloof ik. Uh, ja. Nou, dat, dat lijkt mij toch uh, redelijk, uh, redelijk vervelend. Als je um, um, <laughs> zes maanden in een klein stoeltje gepropt moet zitten en zo. Want het is niet heel. Dus, maar, maar er zijn mensen, geloof ik, die dat aan het testen zijn. Hè, om, ho hoe het is om zes maanden lang in, in een kleine capsule te zitten. Dus om naar, de ma naar Mars te vliegen. Dat wordt volgens ja, mij wel ja, dat getest. Ik dat psychologisch respect. Als ik zes maanden bij mijn vriendin op schoot zit, dan word ik al gek. Maar die, je moet ook. Uh, je moet ook wel ja, verdomd goed elkaar op kunnen schieten. met, met, met je collega, zeg maar. om niet helemaal gestoord van elkaar te worden. Ja, ja, ja maar en ik En vind... krijg je een hele hoop straling op je, op je lichaam. Die, die dan werkt. Dus daar zijn heel veel problemen aan verbonden hoor. Dan is de maandlanding echt uh, iets heel simpels. Ja. met zo'n Mars-avontuur. Uh, maar hoe? Het zou wel fantastisch zijn, inderdaad. Dat stel over twintig jaar. Uh, er gaat zo'n. Oh, we het uh, mee te maken. Nou, zeker. Ik ook. Ik ook. En, en, en het kan natuurlijk. Ik weet niet hoe, precies hoe oud jij bent, maar ik kom dat je uit 73 bent. 73? hè? Ja, dus het, dat, dat kan natuurlijk nog makkelijk dat wij dat mee gaan maken. Uh, een Marslanding. Dat zou wel heel cool zijn. Ik, ik, ja. ja, maar ze zijn al lang met um, allerlei karretjes op de maan, op de op mars geweest. Hè? Ja, ja En uh, Nu hebben ze een karretje staan, hè? Die, die hoe heet die, Hoe, heet die, hoe heet dat ding ook alweer? Nou, ze hebben nu een karretje rondrijden die, die daar. Ja, ik ben ook even daarmee kwijt. kwijt. Maar ja, ze ja. ja. hebben 15 jaar geleden al een, een, een, een, een zo'n robot, uh, robot op de mars gehad, hè? Maar ja, daar hoorde je niet zoveel van. Maar nu hebben ze al die PR nodig om gewoon de funding van de NASA gewoon, uh, op, op orde te houden. Ja, gewoon om, uh, om geld te krijgen en, uh, en, en, en dat het in de aandacht blijft eigenlijk. Uh, ja joh, ja. er komt al een boel een stom nieuws komt daarvan. Dus, hey, we hebben het gezicht van uh, Mickey Mouse gezien, ja, ja. En joh, dat is ja. gewoon leuk. Ja. Dan, dan leeft het onder de mensen, maar ja, ja. Uh, dat, dat is ook eigenlijk een oud project. Ja, ik zag ook dat, uh, dat uh, NASA werkt dan samen met de, de makers van Angry Birds. Zo'n iPhone-spelletje op de, op de telefoon. En dan, ja. uh, dan zijn de Angry Birds op Mars. En denk ik, toen dacht ik ook van, joh, NASA hou je lekker met belangrijke dingen bezig in, in plaats ja, van uh, met een computerspelletje. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ook voor de... Anders, anders vergeten wij het misschien, hè, dat, dat, dat NASA daarmee bezig is. En ja, dan hebben ze geen geld meer op een gegeven moment. Uh, weet je, een, een van de dingetjes die, die me uit, uit, uit 1969, die, die maanlanding met, die, met die, uh, de LEM, de Lunar Model, het meest bijgebleven is, is dat ze, uh, is, moest ze moesten heel veel op gewicht letten, hè? want uh, elke kilo die je in de ruimte schiet, uh, dat, dat, dat kost uh, 100 kilo brandstof, of, yeah. waarschijnlijk duizend, yeah. maar uh, dus, het, het gewicht was heel belangrijk en... Ja, dus moest zo min mogelijk in dat ding zitten. Maar die, die, die astronauten moesten met een trappetje vanuit die Lunar Module naar de maan, naar het maanoppervlak te lopen. Ja. Maar dat moest ultra licht worden gebouwd. Ja, tegenwoordig heb je carbon en hele lichte materialen. Maar vroeger had je ja, aluminium, nog maar net. Hè? Ja. En ze uh, uh, hadden dat trappetje zo zwak gemaakt dat je daar eigenlijk op de aarde niet op kon staan. Maar uh, op de maan is natuurlijk de zwaartekracht zeven keer uh, minder. Ja. Maar hij. Uh, yeah. Je wordt wel aangetrokken naar het maand opgepakt, maar natuurlijk zeven keer minder. Dus, en als jij dus geen, geen 85 weegt, maar gedeeld gedeelde 7, 12 kilo... Ja, dan houdt dat trappetje het wel. Oh, ja, dat ja. briljant uh, bedacht. Dat is heel slim inderdaad, ja. Dus omdat Neil Armstrong een bepaald gewicht had... en, uh, en dat dus op de maan zeven keer uh, minder werd... Hè? En, uh, Zwaartekas. Dus ja, toen was dat was een trappertje van kristal maken wij van spreken. Ja, god, slim eigenlijk, hè, toen. Eigenlijk is het slimmer ja, toen... dan wat we nu kunnen. Want nu kunnen we het allemaal doorbreken en allemaal kijken wat er gaat gebeuren. En toen was het gewoon kijken van, nou weet je wat, laten we het zo op die manier in elkaar knutselen. En dan zou ja. het eventueel wel eens moeten kunnen werken. Ja, ook maar in die, die, die, die, die, die maanlandingsmodule. Die gasten moesten daar, ik, de laatste vier uur in zitten. Mm -hmm. Maar om gewicht te besparen, zaten er geen stoelen in. Die moesten gewoon staan. Maar toen zeiden ze ook van, ja, je kunt toch niet eh, iemand vier uur laten staan, joh? Dan is die back af bij die landing. Maar dan zijn ze, natuurlijk kan dat wel. Want ja, eh, ze kunnen gewoon staan, want je weegt maar 12 kilo. Dus dat, dat voel je helemaal niet op je knieën. Oh, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, god. Ja, ja dat was, was wel leuk. Ja, ja. Ik vraag me wel eens af, maar dan, dan, dan, dan, dan kunnen we heel even een baantje over opgooien. Maar dan, uh, uh, dan moeten we snel iets terug naar de Maar Of, uh, ik, denk, ik denk wel eens dat de mensen vroeger uh, misschien wat slimmer waren en inventiever. En... Um, uh, want dat moet je toch allemaal bedenken. Dat zijn toch de allergrootste de knappe koppen die, daar, die dat bedacht hebben. Ik vraag me af of dat soort knappe koppen er nog steeds zijn. Of dat we nu meer Tuurlijk, vertrouwen ja, me op maar kijk techniek. kijk wat daar in Zwitserland bij CERN zit. Ja, dat is waar. Ja, of uh, Er wordt gewerkt aan kernfusie. Dat is... Uh, dat is uh, uh, dat, dat zal ons waarschijnlijk uit dat olie olieslop halen over een jaartje of 20, 30. Kernfusie, dat is het dat is nieuwe olie. Mm -hmm. en dan zijn we geen problemen af. Ja. Maar ja, daar dat, dat, dat, dat, dat, dat zijn echt wel zomme mensen hoor. Dat, uh, ja, dat is in alle precies. tijden. Ja, misschien is het ook een beetje de omgeving waar ik in zit. <laughs> nee, <laughs> ja, gewoon, dat denk ja, ik zo denk dat ik. Ja, maar <laughs> mensen ja nee, oh, nee, helemaal niet. Toen niet. ik Hey, Bert, dankjewel voor je verhaal. Hè. Ik vond het uh, ja. leuk om even ja. met je te praten. Dankjewel ja werk zo hoor. joh <laughs> later. Hoor. Uh, we gaan naar uh, Gerrit. Gerrit. Goedemorgen. ja goedemorgen. Uh, was ja, je erbij? Ik, ik in ieder geval... reageren. ja ja. heb je het gezien op televisie? de maanlanding? Uh, ja. ik heb het allemaal gezien. want ik, ik ben zelf uh, 74 jaar. Mm -hmm. dus ik weet precies uh, hoe dat. maar de, het gebeurde het volgende. ik was pas verhuisd. ik woonde toen in de buurt van Arnhem. ja. en toen woonde ik in Venendaal. en wat gebeurde er? ik had een verjaardag. En daar zat de hele kamer die zat vol met, met uh, mensen. Mm -hmm. en, die allemaal, en ik wist nog van, ik geloof nog weinig af. En die hadden allemaal zwarte pakken aan. Yeah. Met een hoedje op. Yeah. Op die verjaardag. En wat gebeurde er nou? Ze hadden de tv aan staan. En dat is eigenlijk wat gebeuren. Die mensen die stonden op. Ze werden, ze werden helemaal vurig van, van, van gif. Mm -hmm. En die zeiden, dat bestaat niet, want... God, die wil dat niet. Oh. Oh. <laughs> dus die werden helemaal heb, boos omdat, ik... uh, omdat er iemand op de maan stond eigenlijk? Juist. Oh. Die, konden, die, die accepteren niet dat de mens op de maan zouden komen. Maar waarom, wat, waarom zou iemand, waarom zou, uh, voordat we in een hele christelijke discussie komen, waarom zou God daar nou tegen zijn dan dat ja, iemand op de maan zou gaan? Ja, dat is Gods wil. God woont daar alleen. Oh ja, dat, dat is een beetje zo'n partyplace. Ja, en die waren heel fanatiek hoor. <laughs> ja, dus jij zat tussen en, uh, en je dacht van waar ben ik nou in beland? Of, of, ja, of... ik denk, ik woon hier vast in Veenendaal, ik denk, wat, wat, wat ben ik hier aan doen? <laughs> en ik, heb, uh, ik, ben, ik ben opgestaan en ik ben weggegaan. Oh ja? Want ze hadden je wel kunnen vermoorden. Want jij, was wel, jij, wilde, het wel, jij wilde het eigenlijk wel zien, jij zei van joh, zet weer aan. Nou, ik, ik weet niet, ik weet niet of, ik, of ik dat helemaal moet geloven. Mm -hmm. Ik heb ook wel mijn bedenking aan de ene kant en aan de andere kant, maar... Oh jee. Gerrit, je valt een beetje weg. Oh nee, hè. we hebben trouwens ontdekt waarom. Ze, die waren helemaal furieus. Ja, je viel een beetje weg tussendoor we Gerrit, Ger, maar, maar ik begrijp dat mensen, dat mensen boos waren inderdaad. Maar ja, heb jij het idee dat... Uh, dat Want ik zei dat, je nog wel, je zei dat je nog wel een beetje twijfel zat. Geloof jij het of zeg je van nou... Het zou ook wel eens nou, niet waar ja, ja, kunnen zijn. Ik, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Hmm. En dat hebben we nog steeds niet. Nee. En, en, want heb je die kan, beelden een beetje. Het kan, het kan, het kan, het kan een jaar of nee zijn, ik weet dat niet. Nee. Het is wel moeilijk, hè? Want er, er gaan zo'n hoop geruchten van uh, in boeken en kranten geweest. <laughs> dat gaat geen niet. We hebben we het we dus uh, ik vind alles wat uh, dat met techniek te maken heeft, dat uh, interesseert mij enorm. Ja, ja. Maar, maar dat die mensen zo verschrikkelijk zo waren, waren. Dat ze, dat ze wel, nou, ze zeiden wel ook, uh, dat, dat wil God absoluut niet. <laughs> dat is niet te geloven, zeiden ze. Ja, ja, ja, ja. En ze stonden allemaal op. En ze bronnen ze te schrijven tegen elkaar. En die tv die moest uit en... De, de, de, de, de, de verjaardag was afgelopen. Ja, dat was de sfeer wel weg neem ik aan. En toen dacht ik bij mezelf wegwezen. Het <laughs> niet te geloven. Ja, ja, ja, ja, ja. hoe furieus waren die mensen. Hey, Ari, en waren allemaal in het zwarte pak. Gerrit, dankjewel. Ik ga nog heel even naar Arie toe. Maar ik, uh, ik vermoed dat jij ergens in een lijn van, uh, in het midden van het land woont. Want er is al heel veel onweer uh, in Nederland. En daarom vallen nog wel eens wat lijntjes weg. Maar dankjewel voor je verhaal, uh, Ja, oké, okay, graag gedaan. Tot later, he. hoi. hoi. Uh, we gaan nog heel even naar Ari, die uh, ook in een onweerbuis uh, zit, geloof ik. Ja, ik, he, Ari? ik ben Dat, er weer. Dat klopt, hè? He? Nog heel even klaar. Ja, eerst, eerst, eerst moet je van de aard af in de raket met de hele kleren zoiets. Ja? Ja? <laughs> dus dan moet je door de zwaartekracht, dan moet je door de damkring. Ja. Dan sta je op die maan. Ja. En dan steek je een aardsteken aan en dan voel je je de lucht in. Ja, maar waarom zou iemand dan nou op de maan een aansteken? Je gaat er niet, gaat er niet uh, vijf dagen reizen naar de maan toe om daar een sigaretje te roken. Ja, nou ja, dat mag je tenminste hopen. <laughs> ja, <laughs> dat mag het in ieder geval. <laughs> ja, nee, nee, maar uh, waar het op gaat, zeg dat je daar een derde van de zwaartekracht hebt. Ja. En je hebt minder uh, luchtweerstand, weet ik veel. En uh, je zal toch een enorm vermogen hebben, weer nodig hebben om op te stijgen. Ja. Heeft het allemaal in het kleine toestelletje gezeten? Ja, de, de, de, de ik, ik en... bedoel technische twijfel, hè? Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, vragen, ja. Meer niet. Ja, gewoon uh, of, het, of het überhaupt praktisch gezien wel kon met dat, met dat malle ding uh, waar, ze, waar ze in gingen. Ja, ja met een Fiatje 600 kan je ook geen 300 kilometer gaan rijden. <laughs> nee, dat is waar, dat valt hij ook uit elkaar. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, en ik... datgene van hoe ver kunnen we onder water, dat, dat, dat, dat, zeg maar, een dak wordt dan ook kan implanteren, weet je? Ja. En de, de, de, de vorm van zo'n ruimtepak, dat is allemaal heel menselijk. En met het uitgebeeld dat die, dat die vormen helemaal niet kunnen, natuurtechnisch. Want? De, de, te, te, te rond of zo? Of waarom zou het niet kunnen? Nou ja, wat, wat gebeurt er met je bloeddruk? En weet ik veel allemaal. O oh ja, op die manier, ja. Dus zo'n pak dat zo mooi beweegt, kan dat allemaal wel. Ja, ja. Ja, er zijn veel vragen over, maar ik, ik denk toch, Arie, dat, euh, dat, dat het kan. Dat het kan. Ja, ja. Maar misschien dat ben ik, kan, ik ben de, het is wetenschappelijk bewezen dat ik vrij naïef ben, dus wat dat betreft euh, zou het zo kunnen dat het niet waar is. Maar toch, ja. op een of andere manier, pfff, ja. Ja, misschien is het ja, ook een beetje geloof. de wens zeggen, d, d, d, dat, je, dat je graag wil dat, uh, dat het... Uh... Ja, maar we zitten toch zelf ook op een ruimtevaartuig, de aarde. Ja, die, die, uh, die bungelt ook door de ruimte heen natuurlijk. Ja. In principe. Ja. Dat is waar. Dus, nou ja. Nou, nou, ik denk niet dat we eruit komen nog. We komen er niet uit. <laughs> we, komen in, we komen er niet uit. We komen er niet uit. We er doorgaan. Ja, precies. Ja. Hé, hey, Arie, leuk dat je nog even belde. Dankjewel, hè. Ja, oké, okay, <laughs> oké. Okay. Okay. Oh, ja, ja, ja. Uh, laten we het, uh, het maanonderwerp afsluiten, want uh, uh, daar hebben we er genoeg over gezegd. Uh, we hadden het over de, de, de, de eerste maanlanding en dat was natuurlijk eigenlijk... omdat uh, Neil Armstrong is overleden. 82 is hij geworden en hij was in 1969 de eerste man die voet zette op de maan. Nog één liedje dan over de maan. Fly me to the moon, Danny Brilliant.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 song and let me sing forevermore You are all alone for I worship van uh, volgens mij... Die man ook weer Frank Sinatra of zoiets. Met ja die tijd ook, hè. Uh, Fly Me To The Moon. We hadden het over de maanlanding van uh, Neil Armstrong. En zo meteen in het uh, tweede uur van 4-7 gaan we lekker veel muziek draaien. En dat, uh, dat doe ik natuurlijk niet zelf. Want uh, ja, ik kan wel zelf de liedjes uitzoeken. Maar dan krijg je echt hele slechte muziek alleen maar. Nee, daar zoek ik altijd even iemand voor. En deze week is dat uh, helemaal van de zand. Je kent hem van het nieuws en van uh, dat mooie slideboard wat hij heeft tijdens de verkiezingen. En uh, hij heeft een muzieksmaak. Waarvoor we al een beetje werden gewaarschuwd. Sterker nog, hij stuurde een mailtje. Ja, natuurlijk wil ik voor jullie de muziek uitstuur, uh, uitzoeken. Maar bereid je voor op een bak herrie. En toen hebben wij enorm snel gebeld met hem van... Nee, nee, hou het een beetje rustig. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft twaalf uh, hele leuke liedjes uitgekozen. En die gaat hij zometeen voor ons draaien. Herman van der Santos in 4-7. Crack de playlist zometeen na 5 uur. Nu eerst het nieuws van 5 uur.